Ik wil er wel de nadruk op leggen dat ik het alleen maar van woorden zeggen heb. Was het een zet van Jacques Vrooman om de schande uit te wissen die zijn dochter M en zijn familie heeft aangedaan. Alleen zeg, je zelf Pas op, er worden natuurlijk veel verhaaltjes rondgestrooid. Hè? En geen mensen die weet hoe dat, dat juist in elkaar zit. Hè? Nou, maar het resultaat is wel dat Veronique Vrooman in een psychiatrische instelling zit. Ja, ja, ja. ja. Bedankt, man. Ja, dank Op naar sint michel Yep. Ik heb altijd al eens willen zien hoe zo'n gekke er aan de binnenkant uitziet.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 Ik vrees dat ik ook dat verzoek niet kan invullen. Veronique Vroman is heel zwak en in haar toestand kan iedere ongewenste emotie schadelijk zijn. M mogen we haar dan tenminste even zien? Desnoods door de kerk gaat in de deur. Als u erop staat, volgt u mij? Dank u. Ik heb alleen het beste voor met haar en ik zou niet willen dat u haar valse hoop geeft. Ik betwijfel trouwens dat ze dat echt zou beseffen. Nou, we zullen haar niks vragen, beloofd. Hm.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 Oh, weet je zeker, dokter, dat ze echt helemaal... Heel, zeker. Mogen we iets dichterbij gaan? Ja, ja natuurlijk. Oh, zo op het eerste gezicht zou je toch niet zeggen dat ze iets mankeert, hè, Pieter? Nee. Ziet je wat ze aan het breien en ze zit er zo normaal. Zo <laughs> rustig, zo tevreden. Maar behalve haar ogen. Haar ogen, die, die passen nee. niet bij haar.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 Julie, tu me connais. Je laisserai jamais tomber, ma petite soeur. Jamais. Goedemorgen, commissaris. Morgen, Karim, Wat goed nieuws op deze hele... Alleen maar dat de al dat het u al meer dan een uur aan het zoeken is. Dat is geen nieuws, dat is dagelijkse koffie. Ja, maar en ik ben niet goed gezind, die. Ik zal maar oppassen, moest ik van u zijn. Moet mijn kogelvrij vest toch niet aan? Ja, maar ja, massa. Vanin, in mijn bureau. Nu.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 Wat brief? Voor mijn part gaat genaamd in de op safari in Afrika... maar ik wil u voorlopig niet meer zien. Is dat begrepen? Wil je daarmee zeggen dat het onderzoek in de zaak Vrooman wordt stopgezet? Gezet nog slimmer dan ik dacht van in. Daar is de deur en ik wens u een prettige vakantie.